Zit, Ik, uh... Ik moet je iets vertellen, over mama. Is mama dood? Ja. Ja, mama is dood. Heeft ze nu geen pijn meer? Nee. Nee, ze heeft geen pijn meer is blij dat ze geen pijn heeft? Ja, lieveling. Ze is nu blij en... Mama is nu in de hemel. Mag ik nu gaan spelen? Um, ja. Mijn moeder was 29 jaar toen ze stierf. Ze werd bijgezet in het familiegraf op de begraafplaats van de oude dorpskerk. Nu wij hier staan bij het graf van mevrouw van Herenwaarde, realiseren we ons dat een leven vol teleurstellingen, onbeantwoorde verwachtingen, ja zelfs van wrok, ...zijn einde gevonden heeft. Ze heeft het zichzelf... ...en anderen... ...niet gemakkelijk gemaakt. Waarom zouden we dat... ...verzwijgen? Maar de vraag... ...wordt sterk... ...was dit schuld... ...of lot? Toen kwam... ...na een smartelijk lijden... ...een menselijk gesproken... ...te vroege dood... En nu we ons geconfronteerd weten met deze onontwakbare kluwen, dan komt de vraag bij ons op, wat was de zin van haar leven? En wat is de zin van haar sterven? Zelf heeft ze tenslotte het antwoord gevonden. Haar laatste woorden waren, de liefde heeft het gewonnen. Welke liefde? Ik denk dat van wat wij mensen aan liefde kunnen opbrengen, de diepste kern de liefde is waarmee Christus ons lief gehad heeft. Die liefde is sterker dan de dood, ook sterker dan de dood van Magdalena. Waar het de Almachtige behaagd heeft, Magdalena Charlotte Merkelbach van Rooyen tot zich te nemen, zo bestellen wij haar lichaam ter aarde, aarde tot aarde, as tot as, in de vaste hoop der zalige opstanding tot eeuwig leven door onze Heer Jezus Christus, die onze vernederde lichamen... Aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in heerlijkheid. Amen. Mag ik u danken voor uw woorden van vandaag, dominee? Het is wel vreemd. Eigenlijk moeten we dankbaar zijn dat uw vrouw werd weggenomen. Ja. ja, het is een hele geruststelling te weten dat ze nu eindelijk geen pijn meer heeft. Ik hoop dat u de kracht zult krijgen om dit verdriet te verwerken. Uw, uw woorden betekenen erg veel voor mij, dominee. Ik hoop u nog eens te bezoeken, wanneer u tenminste wenst. Heel we graag dat doen we niet. gebegaven is. Dat wel, maar... maar weet je niet zo zo droevig als het meestal is wanneer iemand op heel jeugdige leeftijd wordt weggenomen. Maar haar ziekte heeft ook erg lang geduurd. Ja, en als je het einde zo lang ziet aankomen zit is het kennelijk toch anders. Ik heb haar alleen ziek gekend. Ik zal hem missen. Domenee heeft mooi gesproken. Mm -hmm. Wat is een beetje mooi, jong. Jo. Je oh. hebt je, heb je pijn. Nou, dat is niet zo erg. Ik heb de laatste dagen een paar keer meer gehad. Bijna mijn zijde. Ja. Zal ik de dokter bellen? Nee, nee, nee, nee, nee. U bent overbezorgd. Ja, dat is maar goed ook. Gaat het een beetje? Ja, nou, trek het alweer weg. Ik het is... het... Wacht nou, wacht nou, mijn je wilt helemaal. Is, het is denk ik mijn blinde daar. Wacht even, ik, ik ben terug de kamer. Ik... ik ga de dokter roepen, kom maar, rustig, rustig. Nee, maar... mag ik even blijven zitten? Nee. Jawel, nee, nee, nee, nee. Wat, wat, wat? het gaat, het, het, het wordt alweer beter. Ja, kom, kom, kom. Ik, ik ben de dokter, kom maar. Waarom moet ik me dat nou juist nu overkomen? We oh. hebben het niet voort uitkiezen het leven, moet zorgen dat je het krijgt hè? Ja. Zo. Oh. Zo. Oh. Zo. Ja het, het gaat gaat... Het? ja, het gaat alweer. Kun je, kun je even alleen blijven? Oh ja. Goed. Rustig oh. aan nou, man. Ik, ben, oh. ik ben zo terug. Rustig aan. Ik, ik, ik ben oh. echt zo terug. Ja. Oh. Oh. Oh. Uh. Zo. Ik heb de ziekenhuizen gebeld, die zal zo wel komen. Er ja. is één probleem, ze mag niet zelf de tabak. Ja, dokter, ik zal, zal proberen te dragen, kom maar. Maak je maar geen zorgen, dat komt best in orde. moet ik nou geopereerd worden? Ik heb de chirurg gesproken en die komt meteen naar het ziekenhuis toe. Zal ik voorgaan? Jon, zet je sap, daar gaat hij. Ja. ja! het komt, komt. Even door de pijn heen bijt. Ja, even de deur door, door, daar gaat hij. Ja, Mooi Jong, u had ooit gedacht dat ik je zo nog eens zou dragen? Nee, huh? ja, ik niet. Ja, dat gaat heel goed zo. Oh. Zal ik meegaan, dokter? Nee, ik blijf hier maar bij u, dokter. Ik ben u al, het ziekenhuis. Ja. Goed, Mooi Jong, hou je taai. Het is zo voorbij. Ik doe mijn best. Ja. ja, dat weet ik toch. Ik kom zo snel mogelijk naar je toe. Ik wacht op u. Ja, je uh. kunt niks anders doen dan wachten. Nee. Van Herenwaarde. Meneer van Herenwaarde? Oh, dag dokter. Dag Van Ik zou u nog even bellen. Ja? Juffrouw Kerk is inderdaad uh, geopereerd. Ja. En het was een uh, darmontsteking. Uh -huh. De operatie is gelukkig zonder complicaties verlopen. Oh. Ik denk dat ze tegen de avond wel weer bij kennis is en dan kunt u haar op gaan zoeken. Ja, dat is een pak van mijn hart, dokter. Ik hoop dat u door had kunnen slapen nadat we vertrokken waren. Slapen? Ja, dat ben ik zo langs, want wel eens een toedokter. Papa, eens even aan de telefoon, Inge. We houden contact, uh, de verjaardag. Ja, natuurlijk, dokter. En uh, dokter, nog, nog veel dank voor uw goede zorgen. Graag gedaan, en tot ziens. Dag, dokter. Tot ziens. Juffrouw Marion. Juffrouw Marion ligt in het ziekenhuis, Inge. Nee, nee, nee. Het is, nee, het is allemaal het is heel goed met haar. Alles. Alles komt echt helemaal in orde. Toch kwam het met Marion niet zo snel in orde als het zich na de geslaagde operatie liet aanzien. De koorts hield aan. Zelfs na een aantal dagen in het ziekenhuis had ze nog nergens belangstelling voor. Snachts werd ze bezocht door dromen. In die dromen was ze vaak samen met Jaap. Marion? Marion? Marion? Marion? Ik ben zo moe. Er zit er er iets zwaars omhoog moet tellen, maar het lukt niet. Je hoeft toch niet altijd flink te zijn? Waarom ben je niet echt bij me? Waarom hou je mijn hand niet vast? Wat is dat nou voor een vraag? Je hebt me afgeweerd. Ja, ik verlang zo naar je. Waarom heb je dat niet eerder gezegd? Omdat je toen om was, omdat je toen zo dichtbij was. Misschien moet je ver weg zijn om dat te laten Ik zit in Frankrijk, Marion, en ik schilder. Het is bijna mij. Oh, je zou me schilderen als mij, weet je nog? Waarom ben je niet meegegaan? Als je terugkwam, ging ik mee. Ik liet je niet meer gaan. Ik kan dit allemaal niet aan. Ik ben zo moe, ja. Ik voel me zo ontzettend moe. Omdat je alles op je schouders nam, met weet je toen. Waarom heb je niet gedaan wat ik je vroeg? Waarom ben je zo vertrokken? Waarom zit je daar alleen? Waarom begrijp je niet wat ik begrijp? Als God, die God van jou bestond, dan zou je niet je niet kwellen. Ik weet toch hoeveel je van me had. Waarom schrijf je me niet? Waarom kom je alleen in een droom? Straks als ik wakker word, dan kan ik je niet eens meer horen. Ik zie je mijn fantasie en schilder. Ben ik nog in je fantasie? Drie weken, Marion. Drie weken geleden. Pas heb je me weggestuurd. Waarom kom je niet terug? Omdat hetzelfde zou gebeuren tussen ons, hetzelfde keer op keer. Hmm. Laat maar binnen hoor, zuster. Ja, laat maar binnen. Pak. Oeh, wat ik ben je zeg. Gaat, graag. Ja, schat. Mm. Dag, Jij je ziet er het. fantastisch uit. Ja? Vind je? Ja, hoe is het met de zieke? Nou, ik voel me eigenlijk helemaal niet zo goed hoor. Ja. Hoe kan dat nou? Het stomme ja. blinde is ze nou toch uit? Ze ja, dat zit, <laughs> nee. Het is een Kan je het niet voelen? Nee. Zit er niet ergens een nee. kaart in je buik? Nee. Nee. Auw. Oeh, lachende pijn. Ja. Heerlijk om je te zien. Ik ben net terug uit het zuiden. Oh, ja. nou, het is hier aan de kust bij Scheveningen best aardig hoor. Ja. Maar als je dan over de boulevard in Nies loopt. Ja. Oh, het, nice. het is net, ja. Het is of je verzelvert oh. in een andere wereld. En drukte. Ja. Oh, en die heerlijke zon. En, en, en, oh. en oh, die mensen jongen. Die ja. zien er zo prachtig uit. Ja. Mondain. Daar moet je eens dus naartoe gaan. Ja, zou dat wel iets voor mij zijn dus denk je denk Je dan. moet het gewoon zien. Hier kijk, mm -hmm. ik heb het er voor je meegebracht oh, ja. alsjeblieft. Oh, in het echt is het nog veel mooier. Oh ja. En hier is een Zo... sociaal voor je. Ja, misschien is hij een beetje te frivol voor Holland hoor. Waar staat gewoon oh, bij je haar. Oh, mooi. En dit oh. is om aan te sterken. Wat een cadeau. Zo leef. Nou, vind ik oh, van het wel een Lekker. Lekker, het was mijn naam. Ik ben gauw. <laughs> hmm. Ben je alleen in Nice geweest? Oh, nee. De hele Provence er ook nog bij. Oh ja. Arlen. Ik heb daar op een Romeins kerk gestaan, maar Van Gogh nog heeft geschilderd. Oh, wat zou Jaap dat prachtig vinden. Hoor je nog wel eens wat van hem? Nee, ik... Uh, nou, ik bedoel... Nee. nee. Nou, je hoeft er niet over te praten, hoor. Nou, ja. ik uh, ben een beetje druk, hè, oh. ik? <laughs> ja, ik vind het wel prettig. <laughs> weet je... Mm -hmm. Dat is nou zo gek, hè? Mm -hmm. Maar als ik naar nou je kijk, weet je waar ik dan aan denk? Dat raad je nooit. Ik kan niet weten. Wat dan. Je wenkbrauwen zijn te licht. Wat? Ja. Nou, ja. Je wenkbrauwen die zouden een klein streekje moeten okay, hebben. Pas. En nou, je huid ook. Die zou veel mooier kunnen zijn. Ach. Um... Ik heb eigenlijk het idee dat ik daar iets aan ga doen. Nou, okay. Ik weet het zelf zeker. In mezelf toch eigenlijk. Echt... Ik, nou, ik ben toch mooi genoeg van mezelf. Oh nou, ja. lieve mijn jongen. Als je dat zegt dan ben je gauw weer beter. Ja. Met die woorden stak Edith Marion weer een hart onder de riem. Toch duurde het nog een aantal dagen voor zij uit het ziekenhuis werd ontslagen. Kort voor het zover was, werd Marion bezocht door meneer Dubois, de vader van Jaap. Oh, wat een prachtige bloemen. Prachtig, dank u. Dank u wel. Als ik zie wat hier staat, dan mag je wel een grotere kamer vragen. Maar je gaat gelukkig alweer gewoon naar huis. Ja, ik hoop het, ja. Je verveelt je toch niet, hè? Als je het grootste deel van de dag in je eentje ligt hier. Ja, ik probeer wat te lezen, maar ik word toch wel erg snel moe. En, uh, dan lig ik maar zo'n beetje te denken, aan prettige dingen, hoop ik. Meneer Dubois? Ja. met Jaap. Heeft u iets van hem gehoord? We hebben een paar keer een printbriefkaart van hem gehad, dat is alles. Jaap is geen schrijver, dat zijn we van hem gewend. Ja, dat dacht ik al. Denk je. denk je veel aan hem? Vooral sinds ik hier ben, ja. Je heeft altijd denken, je houdt oh, niet tegenover hem veranderd. Oh, nee, die bewaar ik. Herinner je, je nog die avond waarop ik je naar huis bracht? Ja. Toen ik je zei dat het zo beter was. Herinner je dat nog? Ja, hoe zou ik dat kunnen vergeten? Het klinkt hard, maar zo is het nog steeds. Weet je dat ik ziek ben? Mijn vrouw heeft het hem geschreven. Ik heb niets van hem gehoord. Je begrijpt niet dat hij niet zo snel als hij hiertoe is gekomen. Je dacht dat hij zich door jouw afwijzing niet dat het veld zou laten slaan. Maar, maar kunt u... Uh, nou kunt u me zijn adres geven. Ik kan alles uitleggen. Ja, ja, ja, ja. Jij kunt alles uitleggen. Maar je moet eerst beter worden. Dat is nu het allereerste, dat Toen meneer Dubois het ziekenhuis verliet, klonk het gesprek in hem nadat hij met Jaap gevoerd had... ...kort voordat deze naar Frankrijk vertrok. Zo jongen, heb je niks vergeten? Ik heb alles bij me vader. En je vertrek is wel overwogen? Ik weet wat ik doe. Ik zou willen dat je me één ding belooft. En dat is: Laat Marion met rust. Tenzij je van plan bent om je levenshouding te veranderen. Ik zal haar met rust laten. Ik verwacht... ...dat ik die als een man aan de belofte houd. Het waarop wel of u Marion tegen mij in bescherming wilt nemen. Niet tegen jou. Dat is onzin. Maar tegen haar eigen hart moet ze worden beschermd. Haar gevoelens. Tegen de spijt en het verdriet dat overblijft. Begrijp je goed wat ik bedoel? Ik ben ook iemand met gevoelens. Als je ruzie hebt met iemand, heb je altijd nog je woede, Waarmee je je teleurstellingen het te lijf kunt gaan. Om, om je af te reageren. Dat lucht op. Marion en ik hebben geen ruzie. Degene die tussen jullie instaat, dat is God. Ik zou willen dat jullie je tegenover hem aan dezelfde kant komen. Vader, ja, dat is onmogelijk. Schrijf haar daarom niet. Dat is zout in de wonden. Moet ik dan, dan van de aardbodem verdwijnen of zo? Schrijf van ons. Je moet instappen. Het gaat je goed, jongen. Ik zal lang wegblijven, vader. Ik zou hard gaan werken als ik jou. Dag, vader. Dag, jongen. zegen zijn met je, mijn jongen. Marion hoopt op een brief. Ze wachtte. Ergens in een Franse berm zat Jaap en las over Marion. Kleine Begijn, dacht hij. Ondanks alles heb ik toch nog iets van je geleerd. Dit was het negende deel van De Tuinfluiter. Een hoorspelserie in twaalf delen naar het boek En De Tuinfluiter zingt van Jos van Manen Pieters, bewerkt door Rudolf Geel. José Ruiter was Marion Verkerk. Frederik de Grote, Renier van Herenwaarden. Danielle Mulders, Inge zijn dochter. Edith, het zusje van Marion, Carla Wildschut. Jaap, Guilafrazen. Dubois, zijn vader, Cor Witsche. Een dominee, dominee H. Visser Een verpleegster, zuster Buscher. Een dokter, J.L. van Geijlswijk. De volwassen Inge die het verhaal vertelt, Clara Overduin. De herkenningsmelodie werd gecomponeerd en uitgevoerd door Louis van Dijk. Dit hoorspel werd op locatie opgenomen. Met dank aan Bert Bolle, barometer Anticaire in Maartensdijk en het ziekenhuis Berg en Bos in Beeldhoven. Techniek, Willem Schrijgrond. regie, Johan Wolde.